7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... DSW-directeur Omen over zijn premieverlaging. En Koert hier vanuit Nairobi. Er zou weer geschoten dus worden bij het winkelcentrum. Daar hoort u ook al meer over in het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Kenia hebben veiligheidstroepen alle verdiepingen van het winkelcentrum in Nairobi in handen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd tegen de BBC. Persbureau Reuters meldde vanmorgen dat er toch opnieuw wordt geschoten. En of er dan toch nog wordt gevochten met de terroristen is onduidelijk. Het winkelcentrum werd zaterdagmiddag door de terroristen van de islamitische beweging al Shabab aangevallen. Volgens het Keniaanse Rode Kruis zijn er 62 doden gevallen onder wie een 33-jarige Nederlandse vrouw. De Amerikaanse president Obama heeft de terreuraanval in Nairobi scherp veroordeeld. Hij spreekt van een misdadige aanval. Volgens Obama zullen de Amerikanen Kenia op alle mogelijke manieren helpen. We are providing all the cooperation that we can as we deal with the situation and the United States will continue to work with the entire continent of Africa and around the world to make sure Obama vindt dat internationale gemeenschap gezamenlijk moet optreden... tegen wat hij noemt het zinloze geweld van terreurgroepen als Al-Shabaab. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar heeft bekendgemaakt... verlaagt de basispremie met 90 euro naar 1140 euro per jaar. Het gaat om zorgverzekeraar DSW uit Schiedam. De maandpremie wordt 95 euro... DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie bekendmaakt. Doorgaans wordt die premie gezien als een goede indicatie... van hoeveel het bedrag bij andere verzekeraars gaat veranderen. De premie voor de aanvullende verzekering wordt niet verhoogd. En zometeen een nadere toelichting van de directeur van DSW. De ChristenUnie wil volgend jaar de helft minder bezuinigen dan het kabinet. In de tegenbegroting schrijft de partij dat 3 miljard euro volstaat. En dat volgend jaar prioriteit moet worden gegeven aan banen en aan de portemonnee van gezinnen. En verder moet de overheid opkomen voor kwetsbaren en moet er meer worden geïnvesteerd in vergroening. Volgens de ChristenUnie over overvraagt het kabinet de samenleving met een pakket van 6 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Op Curaçao is opnieuw een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij de politicus Helmin Wiels. Het is een man van 36. Net als alle andere verdachten komt de man uit de wijk Specht. In mei werd hij in Nederland aangehouden... maar bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Correspondent Dick Draaier. Twee dagen later is hij naar Curaçao gevlogen en daar... te. ...plaatsen op de luchthaven aangehouden op verdenking van twee liquidaties. En gisteren is dan duidelijk geworden dat hij ook verdacht wordt van betrokkenheid... ...bij de moord op politicus Helden Wils. In totaal zitten nu vier mensen vast in de zaak Wils. Een vrouw die ook verdacht is, mag van de rechter de rechtszaak in vrijheid afwachten. Een oud-medewerker van de FBI heeft toegegeven dat hij geheime informatie naar het Amerikaanse persbureau AP heeft gelekt. In mei 2012 publiceerde AP een verhaal over de CIA die een aanslag op een Amerikaans vliegtuig had vereideld. Volgens justitie heeft de oud-medewerker met zijn actie de nationale veiligheid in gevaar gebracht en mensenlevens op het spel gezet. In ruil voor de schuldbekentenis komt de man in aanmerking voor strafvermindering. Dan het weer nog bewolkt en nevelig. In de loop van de dag breekt de zon door, het vaakst in het zuiden en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen zon, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Na morgen wordt de kans op regen pas in het weekend weer groter. Temperatuur, rest van de week een graad of 16. Verkeersinformatie naar de ANWB Edwin Gerretsen. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat 30 kilometer file, dat zijn vooral dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Vanwege de mist zijn de spitstroken op de A9 richting Amstelveen en de A13 richting Den Haag dicht. Op de A9 ook, maar richting Amstelveen is het daardoor drukker. Voor Knop het Velsen staat 7 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Breda voor Vaar en Beek 9 kilometer... Er staat een vrachtwagen met een klappand. De rechterrijstrook is dicht. En tussen Venlo en Tegelen rijden door een wisselstoring geen treinen. De verdraging is meer dan een uur. De Greenpeace-demonstratie voor de Russische ambassade is begonnen. Het is een minimale demonstratie, maar hij kan wel lang duren.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 U helpt telefonisch, online of bij u op de zaak en zorgt dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpm.com/q. KPM doet het gewoon. Goedemorgen Auto Totaalglas, u spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster, uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag, uh, morgen uh. Ster in uw uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Totaalglas laat je niet barsten.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 valt altijd in de smaak met meer dan 2000 aangesloten restaurants... en is onbeperkt geldig. Bestel de Nationale Dinershek op dinershek.nl. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinecheck. Kijk op dinershek.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ondanks nieuwe berichten over zware vuurgevechten bij het winkelcentrum in Nairobi, in Kenia, zegt de regering in een tweet controle te hebben over dat winkelcentrum. We believe, and I repeat, we believe all hostages have been released. Ja, dat zegt de televisie in Kenia. Er zijn dus ook andere berichten. Ga maar snel naar Nairobi, naar onze correspondent Koert Lindijer. Koert, wat weet jij inmiddels over de situatie daar? Ja, wie moet je nou geloven op, uh, op dit moment als je daar als journalist niet bijkomt? Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt uh, iedereen is, uh, is vrij, alle, alle gijzelaars. De politie zegt we hebben gezegevierd. De brand die gisteren is uitgebroken is minder hevig. En dan opeens vanochtend om half zeven bij het... Uh, bij de raad uh, wordt er geweervuur gehoord, worden er explosies uh, gehoord. En na een rustige nacht begint de dag dus heel gewelddadig, kennelijk. Wat speelt zich er nu af? Zijn dit de laatste schoonmaakoperaties van Westgate? Of zitten er toch nog wel degelijk gijzelhouders ook in? Volgens het nieuws van vannacht zijn er zes gijzelhouders gedood. Nou, je weet het ging om 10 tot 18 gijzelhouders. Dus vermoedelijk zijn er nog steeds enkele gijzelnemers in... Het, uh, het uh, gebouw. Onduidelijkheid dus, hoewel het wel zeker is dat we in de eindfase zitten. En misschien dat het ook voorbij is. En nu komt de focus te liggen op wie zijn de daders. Ja, want wat, wat kan daar tot nu toe over gezegd worden, Koert? Wat, wat weten we van ze? Nou, nogmaals, om de chaos weer te geven als het gaat om berichtgeving van de overheid. De minister van Binnenlandse Zaken zei gisteren... het zijn allemaal mannen. En hoewel het, dus, hoewel het dus aanvankelijk berichten waren dat de leider van de groep een vrouw was... was nu het bericht van de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, dat ze weliswaar als vrouwen zijn binnengekomen... zodat ze niet gecheckt zouden worden bij de ingang op wapens... Mm -hmm. maar dat ze zich later uh, verkleed hebben en dat het toch mannen bleken te zijn. Dat zou uit uh, filmpjes... van de uh, Veiligheidscamera blijken. Nou, De minister van Buitenlandse Zaken zegt gisteren juist: nee, de gijzelhouders, gijzelnemers zijn buitenlanders, Amerikanen en de leider is een Britse vrouw. Nou, dan komt opnieuw het bericht, het gerucht naar boven dat een zekere Samantha Loosewaite de leidster zou zijn van deze gijzelaars. Dat is de weduwe van een in 2005 in Londen bij een bomaanslag omgekomen terrorist. Dus ook opnieuw onduidelijkheid, maar ik denk wel dat we kunnen vaststellen dat de, de gijzelhouders vooral buitenlanders zijn... in de zin dat het uh, van Arabische en Somalische afkomst uh, mensen zijn... maar dat ze paspoorten hebben, Amerikanen, Britsen en mogelijk uit een Europees land. Ja, En Koert, jij geeft het al aan, de berichtgeving is chaotisch. Uh, geldt dat ook voor de aanpak van het Keniaanse leger en de politie? Het is natuurlijk lastig in te schatten, jij komt daar ook niet in de buurt. Maar wat is de indruk die daarover bestaat? Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat de mensen die zaterdag enkele uren... de, de, de gijzelaars die als eerste zijn bevrijd... die daar enkele uren op de grond hebben gelegen... Ja, die zeggen het duurde een eeuw voordat de politie ingreep. Die eeuw was 30 minuten. Als jij 30 minuten op de grond ligt en je bent bang doodgeschoten te worden... is dat een eeuwigheid. Voor de politie die een militaire operatie begint... zijn 30 minuten natuurlijk een strategisch moment... dat ze moeten nadenken waar vallen ze, vallen ze aan uh, ik geloof dat je kan vaststellen dat het Westgate een van de best beveiligde shoppingcenters van Kenia is. Dat wel degelijk er alles aan is gedaan in het verleden om dit soort dingen... Te voorkomen. Maar is op uiterst professionele wijze is het te werk gegaan. Er is van drie kant is het, is het shoppingcentrum aangevallen. Uh, ze hebben dat met zware wapens uh, gedaan. Dus je tegenstander is een formidabele tegenstander. En ja, in ieder geval konden de veiligheidstroepen daar in eerste instantie niet tegenop. Maar ik denk dat dit eigenlijk in ieder land in de wereld had kunnen plaatsvinden. Zo'n gijzelingsactie. Koert Lindeijer ja, vanuit Nairobi. Koert, als er weer ontwikkelingen zijn, dan horen we dat van jou. Dan de zorgverzekeringen die we met z'n allen betalen. Zorgverzekeraar DSW verlaagt de zorgpremie van de basisverzekering... met maar liefst 90 euro naar 1140 euro per jaar. De maandpremie wordt dan 95 euro per maand. DSW is het traditiegetrouwde eerste zorgverzekeraar die de premie bekend maakt en wordt altijd gezien als een trendsetter voor de andere verzekeraars. Het ministerie van Volksgezondheid ging eerder uit van een premieverlaging van 24 euro en daar zit DSW dus ver onder. Meneer Omen, algemeen directeur van DSW, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Hoe kunt u zo ontzettend dalen? Nou, dat heeft een aantal oorzaken. Het ministerie heeft zelf de rekenpremie lager vastgesteld dan vorig jaar. Vandaar ook dat het ministerie zegt dat de premie iets zal dalen ten opzichte van vorig jaar. Maar er komen nog een aantal dingen bij. De, het ministerie raamt ook altijd de kosten voor de komende jaren... En in die ramingen eh, schieten ze iets tekort, eh, Of liever gezegd, ze ramen het wat te hoog. En dan gaat het met name om, net zoals vorig jaar... om de ontwikkeling op de markt van medicijnen. Okay. Die is in, 19 in 2012 meer meegevallen dan afhankelijk gedacht. In 2013 heeft zich dat ook nog wat voortgezet... En wij verwachten dat ook in 2014 daar nog een extra besparing te halen is. Daarnaast uh, uh, zijn er ook andere kosten waarvan we denken dat die iets lager zullen zijn. Met name op het gebied van mondzorg, maar ook vooral op het gebied van hulpmiddelen. Bovendien is uh, ook de ontwikkeling uh, bij de ziekenhuizen ietsje gunstiger dan verwacht. Daar komt bij dat uh, de resultatenontwikkeling van verzekeraars... die uh, een premie hebben vastgesteld... die voor dit jaar net kostendekkend laag zou zijn... toch nog weer meevallen. DSW heeft tussentijds de premie over 2013 nog wat verlaagd. En uh, ja, wij vinden het ongepast om die hoger dan verwachte winstontwikkeling... mee te nemen in de verdere reserveopbouw van uh, van ons vermogen. Ja. Meneer Omoe, u geeft het dan aan: het ministerie van Volksgezondheid schat nog wel eens wat verkeerd in. Um, kost dat de verzekeraars geld? Nee, dat kost de verzekeraars uh, geen geld, want de overheid gaat uit van een rekenpremie. Dat is een premie die wij in feite aan onze verzekerden in rekening moeten brengen. Naast die rekenpremie uh, brengen wij over het algemeen nog kosten in rekening voor onze eigen organisatie. Ja voor de administratie, de computers en weet ik wat allemaal meer. Meneer Oma, als ik u even mag onderbreken... want ik vraag het u vanwege verhaal... wat vanochtend in het Financiële Dagblad staat. Dat deel van de zorgverzekeraars het schip ingaat... door de dalende zorgvraag. Die hebben een vast bedrag gegeven aan de ziekenhuizen. Dat bedrag is veel te hoog. Ook door verkeerde inschattingen. Bent u daar ook bij betrokken? Nou, Er zijn veel verzekeraars... die hebben zogenaamde aanneemsommen afgesproken. Dus dat is ongeacht de vraag die er bij ziekenhuizen is, zijn we een zeker bedrag kwijt. Dus ik zei u al, de kosten van ziekenhuiszorg... zijn iets goedkoper dan gedacht. Gaan dat natuurlijk de komende jaren... als blijkt dat de ziekenhuizen die productie niet halen... vanzelf volgen. Dat gaat niet van het ene op het andere jaar... maar die daling komt er dan vanzelf aan. Het beeld is dat het toch iets goedkoper is... dan we verwacht hadden aan het begin van het jaar maar niet dramatisch veel goedkoper. Maar DSW de, de, werkt niet met zo'n aanneemsom, begrijp ik, meneer Omen? Wij werken ook heel vaak met zo'n aanneemsom, maar niet in alle gevallen. Oké, okay. dus uw verliezen vallen mee, in dat opzicht? Nou, verliezen, het, het, het zijn dan nog steeds bedragen... waarbij in de ramingen van VWS rekening is gehouden. Ja, VWS ja. heeft met al die aanbieders een zogenaamd hoofdlijnenakkoord gesloten. We hebben ja. vele akkoorden. Nou, laten en, we daar niet al te veel op ingaan, meneer Ome. Eh, Excuus ook voor de ingewikkeldheid van... Eh, het is een ingewikkeld systeem en dat leidt ook tot ingewikkelde vragen. Maar het is ons duidelijk. Ik wil even met u naar eh, het feit dat steeds meer mensen... steeds meer zorg zelf ook betalen. Hè. Is dat ook waardoor de zorgvraag daalt? Waardoor u bijvoorbeeld bij de mondzorg, bij hulpmiddelen ziet... dat, eh, ja, dat steeds minder vaak uit de zorg kostenverzekering wordt betaald? Nou, het is zeker zo dat het eigen risico... Uh, ietsje is gestegen dit jaar. Vorig jaar veel meer. Uh, maar wat we ook hebben gezien... dat veel mensen een vrijwillig eigen risico... van 500 euro hebben genomen. En ja, dat spreken ze niet zo snel aan. Dus nee. het kan best zijn dat dat een reden is dat men afhankelijk terughoudend is met het consumeren van zorg. Maar dat zou dus ook kunnen betekenen... dat bijvoorbeeld iemand dat niet helemaal zelf... of kiest om zelfs niet naar de tandarts te gaan, bijvoorbeeld? Dat, dat in, in principe zou dat kunnen, maar het grootste gedeelte van de tandheelkunde zit in de aanvullende verzekering. En daar zit geen eigen risico. Goed. Meneer Omen, nog even naar uw premieverlaging, die 90 euro. We spreken straks ook iemand van diagnose 2025, die onderzoekt de ontwikkelingen in de zorg En die zegt, ja dat is misschien helemaal wel niet zo slim om, dat, om die premie zo te verlagen. Vindt u ook? Kun je het geld wat over is niet beter besteden... voor innovatie bijvoorbeeld, in plaats van een paar tientjes minder? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo... als er innovatie eh, die hoort te, te starten bij de aanbieders in de zorg... en eh, een verzekeraar hoort dat, eh, hoort dat niet te doen... En als er een innovatie is die door één verzekeraar wordt geïnitieerd... dan eh, wordt dat gelijk door alle zorgaanbieders overgenomen. Dus dan zou één zorgverzekeraar betalen voor de hele markt. Het zou misschien een goed idee zijn als VWS binnen die rekenpremie... daar een bedrag voor vrij zou spelen... en van daaruit de innovatie verder zou stimuleren. Maar ik mag u er wel op wijzen dat de innovatie in de gezondheidszorg... over een reeks van jaren flinke stappen heeft gemaakt... En dus zegt u, wat er teveel is betaald in de premies... wordt weer verrekend naar de klanten en dus verlaagt u de premie. Ja, ik vind dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goed, Meneer Omer, algemeen directeur van DSW. Hartelijk dank dat u het bij ons weer bekend wilde maken. Niets te danken. Goedemorgen. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Hoe gaat het op de weg? Ja, het hele land heeft op het verkeer last van uh, dichte mist plaatselijk... Er staat 40 kilometer file, dat zijn vooral dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Vanwege de mist zijn de spitsstroken op de A9 richting Amstelveen en op de A13 richting Den Haag dicht. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Afrit-Hilvaar Beek staat. 10 kilometer file, daar staat een beschadigde vrachtwagen na een klapband. De rechte rijstrook is dicht. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat kinderen met een licht verstandelijke beperking... veel beter als familie en vrienden betrokken blijven bij de opvoeding. Dat heet een eigen krachtconferentie. Het Trimbos Instituut heeft dat ontdekt. Het gaat dan om gezinnen waar problemen zijn bij de opvoeding. En verslaggever Colette van Nuenen was op bezoek bij zo'n gezin. Nou, Ik ben Nico Koens. Ik heb zes kinderen. De oudste is twaalf en dan komt de een van negen. En dan komt de tweeling van bijna acht. En dan komt er eentje van zes. En de jongste is zeven maand. Hoi. Hallo. En ze komt nu thuis. En Kom je er dan bij, Sharon? Ja, Oké. Okay. Ja, u heeft dus meegedaan aan die eigen krachtconferentie. Hoe kwam dat zo? Wie, wie stelde voor om mee te doen? Uh, mijn gezinsvoort heeft mij dat voorgesteld om mee te doen. Uh, 2,5 jaar geleden. Dat ik echt uh, op dat moment heel zwaar overspannen was. En zelfstandig gewoon op dat moment niet kon zorgen voor mijn kinderen. Ik was meer een zombie wat op de bank zat, want s'nachts liep ik niet. En dat ging overdag gewoon door. lekker de hele dag maar door. Ik had gewoon geen energie meer. Ja. Maar toen zeiden ze van... nou, er moet een eigen krachtconferentie komen. U moet zelf eens even in uw eigen omgeving gaan kijken... wie u zou kunnen helpen. En Wat, wat is er toen praktisch gebeurd? Nou, pra ja, het is op zo'n moment heel moeilijk. Want ja, dan, ja, je krijgt op een gegeven moment hulp. En dat is heel raar om hulp te vragen. Hm. En dan helemaal van je... Uh, van je Eigen vrienden en familie. Omdat je al denkt van, van ja, ik ben te, te veel uh, tot last. Mm -hmm. En pas dan op zo'n moment als je die mensen vraagt en uitlegt wat hun eigen kracht is. En als je dan die opkomst ziet van de mensen die je echt wil steunen en wil helpen. Ja, daar geeft je wel heel veel uh, uh, zelfvertrouwen. Mm -hmm. Wie zijn dat dan bu buiten dus de hulpverleners? Nou, vooral mijn vader. Nou, mijn uh, beste vriendin. Zoals het met nu ook. Ik heb mijn vader al gebeld van, pa, ik zeg, uh, ik word geïnterviewd. Kun je oppassen? Ja, natuurlijk dus. En dan komt opa wel weer op de raam om op te passen. En vroeger belde je hem nooit als je verlegen zat om oppassen? Niet gauw. Nee? Nee. Hoi. Hoi. Hoi. Zo druppelen alle kinderen zo'n ja. beetje binnen, hè? <lacht> ja. Hoi, Danny. Dennis Krachten begeleidt uh, mensen. Hij werkt bij de William Sticker uh, Groep. Ja, uit, on, uit dat onderzoek, hè, wat nu is uitgevoerd... blijkt dat het uh, beter gaat met mensen met een lichtverstandelijke beperking... als familie en vrienden erbij betrokken worden. Dat is de uitkomst van dat, van dat onderzoek. Maar wat is er dan beter? Wat zijn dan concreet die resultaten? Nou, wat je ziet uh, in het onderzoek is dat het zeg maar, vooral uh, door je... Netwerk te activeren, vrienden, familie, belangrijke mensen die het allemaal belangrijk vinden dat het goed gaat met kinderen. Zie je dat het vaak praktisch veel beter gaat. Dus wie brengt en haalt kinderen naar school? Wie zorgt dat de kinderen altijd naar school gaan? Uh, hoe is het bijvoorbeeld geregeld met financiële regeltjes? Wie zorgt dat de formulieren er zijn geregeld? En je ziet dat door zeg maar, het aangaan van eigen krachtconferenties, het werken met eigen krachtconferenties, dat. Uh, hulpverleners en families, hè, ouders, vrienden en belangrijke derden... Eh, afspraken maken hoe ze met elkaar ervoor kunnen zorgen... dat het beter gaat met die kinderen. Mama, mama mag ik even op zo'n school? Iedereen heeft er wat aan. Ja. Dus dat is wel wel heel mooi in mijn eigen kracht. Zodoende is mijn vriendin ook weer, via mij weer... ook een eigen kracht begonnen. Maar iedereen helpt elkaar. Nicole Koens. Zij heeft haar familie en vrienden dus actief betrokken... bij de opvoeding van haar zes kinderen... Het blijkt trouwens dat de zorgkosten daardoor niet direct afnemen... naar nou, zo'n eigen krachtconferentie. Gezinnen uh, die, uh, hebben dan een minder professionele zorg nodig... maar dan pas over een paar jaar. En dat zou dan wel weer bezuinigingen betekenen. Later deze uitzending uh, hebben we daar ook een gesprek over. Acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meijno Remmers die staat al de hele ochtend bij de Russische ambassade in Den Haag... wachtend op wat komen gaat. Is, is daar eigenlijk al iemand aanwezig... Ja, we hebben iemand gezien net, inderdaad. Er kwam een man ineens achter het gebouw uit... en die is aan de zijkant het gebouw weer ingegaan. Dus er is wel iemand, we konden hem niks vragen... Aan bij het ambassadegebouw aan de Andries Bikkerweg 2 in Den Haag... waar Sylvia... Uh, Boris staat, directeur van Greenpeace... in een groen Greenpeace-jek met een bord erbij. Uh, ik zei het al, het is een eenmansdemonstratie... want ook in Moskou staat iemand van jullie... maar je mag eigenlijk niet officieel demonstreren... maar wel in je eentje daar gaan staan. Ja, we weten eigenlijk niks over het schip. We weten nog steeds niks. Um, sinds donderdag hebben we niets meer gehoord. Um, de informatie die we hebben is dat het gesleept wordt. Ze varen niet zelf? Nee, ze varen niet zelf. Want onze zeer ervaren kapitein die heeft uh, geweigerd om het schip te varen. Dat is de policy dat jullie ja, zeggen van nou als er gedoe komt? Als er gedoe komt dan uh, hebben wij uh, de strategie van leidzaam verzet. Dus niet meewerken. En hij uh, heeft uh, veel ervaring in dit soort dingen. Dus wij varen niet. Dus die Russische ja, de kustwacht, neem ik aan of zo, die moesten gaan slepen. Die moesten gaan slepen. Dus daarom duurt het ook uh, langer. Ja. ja, is dit niet ook het linken van dit soort acties? Want we weten dat de Russen niet mals zijn. De dames van Pussy Riot hebben onwelgevallige liederen gezongen in een kerk. Die zitten in een strafkamp. Ja, dat is het risico. En het is een risico wat we als organisatie afwegen tegen het risico... dat uh, zo'n olieplatform, boorplatform, daar... Uh, olielekkages creëren. Er komt weer een politieauto langs gereden nu. Ze houden het wel een beetje in de gaten. Ja, we rijden langzaam door. Het zal de vierde keer dat ze langskomen, geloof ik. Ja, inderdaad. Ja, we worden in de gaten gehouden. Maar kijk, de, de, alle actievoerders die op het schip zitten... Uh, nemen ook een persoonlijke beslissing dat ze dit risico willen lopen. Dat je misschien wel jaren achter de tralies verdwijnt. Want Om. dit vinden ze misschien wel een terroristische actie. Of ze vonden het in ieder geval... stonden ze het niet toe? Nee, ze stonden het niet toe. Gewapend ingrijpen was het? Ja, maar in internationale wateren. Terwijl het schip onder Nederlandse vlag vaart. Dus het is uh, de, in wekening. In de werkelijkheid hadden de Russen toestemming moeten vragen... van de Nederlanders of ze het schip mochten enteren. En dat is niet gebeurd. Nee, het is ook nog gewapend gebeurd, zegt Greenpeace. Is er contact buitenlandse zaken met Greenpeace? Er is contact, er is zeker contact. En er wordt natuurlijk achter de schermen nu heel hard gewerkt. Misschien ook wel hier in dit gebouw? Ja, dat, dat denk ik wel. Hoopt u nog een ontmoeting met de ambassadeur dadelijk? Mocht hij hier door het hek gereden komen? Ik zou het heel prettig vinden om een gesprek met hem te voeren. En hem te vragen. Om te zorgen dat onze dertig vrijkomen. En dat onze Pfizer vrijkomt. Free Pfizer. Wacht op een auto met daarop zo'n sticker. CD, Corpus Diplomatiek. Hoor u met Evangelina? In de aanloop naar de algemene beschouwingen presenteren de oppositiepartijen hun tegenbegroting. Jesse Klaver van GroenLinks en Sibrand Buma van het CDA weten wel wat ze willen. Wat de economie nu nodig heeft, is zorgen dat de lasten worden verlicht, zodat bedrijven ook weer mensen in dienst kunnen nemen. Verhoog de lasten niet, dan heb je ook het banenplan niet nodig. Juist, na de ster voegt Arie Slop van de ChristenUnie zijn tegenbegroting daar nog aan toe.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 Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk op cz.nl slash zakelijk wat onze collectieve zorgverzekering voor uw bedrijf kan betekenen. CZ. Alles voor betere zorg. Is het niet eens tijd dat Daan een volgende stap gaat maken? Dat heeft hij al lang gedaan. Ja? Maar niet bij ons.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 Alle wacht het NOS-journaal Jan van der Putten. De situatie rond het winkelcentrum in Nairobi blijft onduidelijk. Volgens de Keniaanse autoriteiten hebben commando-eenheden alle verdiepingen in handen. Maar vanmorgen werd er toch weer geschoten en waren er explosies te horen. Bij het uitkammen van de verschillende verdiepingen zouden drie terroristen zijn gedood. Het is niet bekend of er nog gijzelaars zijn bevrijd. Zorgverzekeraar DSW uit Schiedam verlaagt de basispremie voor volgend jaar met 90 euro. DSW is altijd de eerste verzekeraar die de nieuwe premies bekendmaakt. Directeur Omen zei in het NOS Radio 1-journaal dat de kosten van tevoren hoger waren ingeschat, maar dat in de praktijk de kosten voor onder meer medicijnen, mondzorg en hulpmiddelen meevallen.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 En op Curaçao is een vijfde verdachte aangehouden... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een man van 36. Net als alle andere verdachten komt de man uit de wijk Koraal Specht. Hij zat al in voorarrest voor twee liquidaties... in het drugcircuit van Curaçao. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Wij gaan naar Ben dan. Kom, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, wat een mistige ochtend uh, was dat. Hoe, hoe kan dat? Ja, er is uh, hele vochtige lucht over ons land uitgestroomd. We hebben te maken met een hoge drukgebied en uh, ja, daarbij staat er heel weinig wind. En uh, ja, de nachten worden al een stuk langer en dan kan het uh, flink afkoelen. En die afkoeling en die vochtige lucht zorgen er samen... Voor dat het uh, ja, op heel veel plaatsen toch uh, flink mistig is, zelfs dichte mist. In het zuiden van het land zicht minder dan 100 meter. En hoe zal het de rest van de dag verlopen en morgen, Ben? Uh, nou, in eerste instantie dus nog uh, bewolkt en uh, nevelig en mistig. In de loop van de dag gaat de mist wel optrekken. En dan vanmiddag zal met name in het zuiden van het land af en toe de zon doorbreken. Maar op heel veel plaatsen denk ik dat bewolking gewoon de overhand houdt. En onder die bewolking wordt het nou, 17 of 18 graden, valt dus nog best mee. Uh -huh. En in het zuiden, als de zon gaat schijnen, wordt het daar wel 20 of 21 graden. Nou, we zullen naar het zuiden, ben. Dank informatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen. Edwin, heeft het verkeer nog last van die mist? Ja, op sommige plaatsen wel, Marcel. Op de A13 is de spitsstrook nog dicht richting Den Haag. Maar op de A9 is de spitsstrook zojuist weer open gegaan. Er staat de 70 kilometer file in totaal. De meeste drukte is aan de noordkant van Amsterdam. Op de A7 bijvoorbeeld richting Amsterdam... voor aan staat 8 kilometer file. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen... voor Beverwijk 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam... is een ongeluk gebeurd met een auto en een motorrijder... Tussen Knoop het Ridderkerk en de Bresseplein staat 12 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Te Aachte 50, Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel, 8 kilometer file. Dan stond de vrachtwagen met pech, maar alle rijstroken zijn weer open. De leider van de ChristenUnie, Ari Slob, spreken we zo dadelijk over zijn oplossingen voor de problemen. Over twee minuten. Expert is jarig en viert dat met supersterrendeals. deals. Superkorting op supermerken.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 Q helpt telefonisch online bij u op de zaak of in de KPNXL winkel. En zorgt dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpn.com. KPN doet het gewoon. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een bank op maat. Met keuzevrijheid. Ook bij uw beleggingen. Waar vakmensen persoonlijk hun ideeën met u delen. Het kan. Bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Wordt ook lid. 12,50 PA. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan gelijk naar Den Haag. Want deze week is voor het kabinet uh, cruciaal is nog ergens in de oppositie steun te vinden. Dat is de grote vraag. Moet morgen en overmorgen blijken bij de debatten... over de prinsjesdagplannen van het kabinet... en over de alternatieve voorstellen van de oppositie. Gisteren kwamen Cedia en GroenLinks al met hun tegenbegroting... heeft u allemaal kunnen horen op Radio 1. En vandaag wil ook de ChristenUnie laten zien dat het... Anders kan. In een tegenbegroting wil de ChristenUnie vooral dat gezinnen met kinderen worden ontzien. Ik zei het al, we gaan naar Den Haag. In onze studio, daar zit fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slop. Meneer Slop, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even naar die gezinnen. Waarom moeten daar andere maatregelen komen dan voor niet-gezinnen? Nou ja, we zien dat met name de gezinsportemonnee heel erg zwaar getroffen wordt door de aantal maatregelen die het kabinet genomen heeft. En. Ja, wil je ook in deze tijd zorgen dat de koopkracht op peil blijft... dan zul je daar toch iets moeten doen. En nou, in onze tegenvoorstellen laten wij zien dat het ook anders kan. En ik zeg erbij, het moet ook anders. Want het is echt onverantwoord wat er nu op dit moment vanuit de kabinetsplannen gaat gebeuren. Ja, maar ik u dus heel bewust voor gezinnen. Bijvoorbeeld, ouderen gaan er bijvoorbeeld ook op achteruit. Daar ligt niet uw prioriteit. Nee, ook zeker uh, zullen een aantal van onze voorstellen zullen ook uh, ouderen in positieve zin uh, wat van gaan merken. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat wij vinden dat de bezuinigingen op de dagbesteding niet moeten doorgaan. We vinden ook dat er toch wat meer geld ook voor de AWBZ beschikbaar moet blijven... dan wat het kabinet voorstelt. Dus ook voor ouderen, voor chronisch zieken en gehandicapten... hebben wij in onze plannen wel voorstellen zitten. Maar ik geef even wat nadruk inderdaad aan de gezinnen omdat de kabinetsplannen echt ongelooflijk hard gaan uitpakken. Maar meneer Slob, hoe wilt u dat allemaal gaan betalen? Dat is een hele goede vraag. Wij kiezen ervoor om niet, zoals het kabinet nu doet... nog een keer 6 miljard extra te bezuinigen. Wij komen alles afwegende op 3 miljard. Dat biedt natuurlijk al wat ruimte. Hmm. We nemen de nullijn ook over, het stamrecht BV. Het verhaal nemen we over en we vergroenen ook een, onze economie verder. En het geld wat daarvoor beschikbaar komt, dat gaan we één op één weer terugpluggen, zoals ze dat wel eens noemen, in een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Maak arbeid goedkoper. Dat is ongelooflijk belangrijk nu om ook de werkgelegenheid weer te bevorderen kabinetsplannen gaat de werkloosheid alleen maar omhoog. En om, zoals we het net al hadden, ook de gezinsportemonnee wat te ontlasten. Ja, u kunt terugpluggen wat u wilt, maar u heeft altijd nog met Brussel te maken. Houdt u daar wel genoeg rekening mee? Want daar is afgesproken dat er 6 miljard bezuinigd zal worden. Ja, u weet dat er eerst een 3%-norm was. Dat is 6 miljard geworden. Dus er valt met Brussel te spreken. Brussel is wat Denkt ons u? betreft. Ja, dat denk ik. Dat is ook gebleken. Uh, Brussel is geen doel in zichzelf. Ik vind dat wij ook rekenschap moeten geven van het feit dat wij vorig jaar ook een behoorlijk omvangrijk pakket uh, hebben afgesproken met elkaar, waar ook een aantal maatregelen in zaten, die op de lange termijn ontzettend veel, ook in harde euro's zullen gaan opleveren. Het lange doorwerken, het aanpakken van die hypotheekrenteaftrek. Ik vind dat je nu niet alleen maar je moet blind staren op 2014 en onder de streep 6 miljard, waar het kabinet overigens ook niet op uitkomt, zeg ik er maar gelijk even bij, uh, maar ook naar de lange termijn moet kijken. En dan hebben wij echt een paar hele structurele maatregelen genomen. Geeft die ook de tijd om uh, uiteindelijk ook iets op te leveren. Okay. Vertelt u wel het eerlijke verhaal? Wij spraken na Prinsjesdag met minister van Financiën, Dijsselbloem... die zegt, wij vertellen het eerlijke verhaal... want we zullen het allemaal met minder moeten doen. Het welvaartsniveau daalt. Daar zullen ook de kosten van de overheid door moeten dalen. Neemt u dat ook mee in uw overwegingen? Jazeker. Uh, ik, bedoel, ik vertel het ChristenUnie-verhaal. Uh, is zijn, dat ook een eerlijk verhaal? Ja, wij zijn oprecht tot een aantal keuzes uh, gekomen... waar ik ook uh, voor sta. Ook wij uh, komen met uh, extra bezuinigingen... want uh, 3 miljard is nog steeds uh, geen klein bier... om het maar even in die termen te zeggen. Ook dat zal, zullen de mensen gaan merken. Maar wij zetten echt heel duidelijk een streep... als het gaat om een aantal voorstellen die het kabinet doet. Dat schaadt de werkgelegenheid. Dat raakt de gezinsportemonnee onevenredig uh, hard... Dat is niet verantwoord. Daar krijg je straks ook ontzettend veel spijt van als hij dat doet. Hmm. Dus wij hopen het kabinet zover te krijgen dat ze op dat punt zullen moeten gaan bewegen. Ik denk ook dat het onvermijdelijk is. Ook kijkend naar andere tegenbegrotingen. Uh, het kabinet kan niet onverkort in zijn eigen begrotingsgelijk blijven hangen. Hmm. Nou ja, goed. Uh, aan de andere kant zat u wel aan tafel bij dat Vijfpartijenakkoord, Lenteakkoord ook wel genoemd. Dat is een fors pakket geweest aan bezuinigingen. U geeft dat net al aan. Het zijn ook natuurlijk voor de toekomst structurele maatregelen. Maar had u daar niet wat rustiger aan moeten doen dan? Inderdaad zaten we daar aan tafel. En juist daarom zeg ik ook, als we nu weer voor een nieuwe opgave staan... let even op, want daar zijn inderdaad vrij stevige maatregelen genomen. We hebben daar overigens ook een aantal lastenverlichtingen afgesproken... die het kabinet, nadat ze aantrad, het kabinet Rutte 2, direct geschrapt heeft. Met name dat verlagen van de lasten voor arbeid. Want werkgevers helpt om mensen in dienst te houden en ook in dienst te nemen. Ja, dat geld wat daarvoor beschikbaar was, was 1,2 miljard... heeft het kabinet gewoon gebruikt om zijn eigen gaten mee te stoppen. Ja, dat was niet de afspraak maakte consumptie wel duurder door de btw-verhoging... maar verlaagde juist weer de kosten van arbeid. Dat willen wij nu herstellen met onze tegenbegroting. Verwacht u dat premier Rutte concrete toezeggingen doet? Nou, ik denk dat hij wel zal moeten. Want als hij het niet doet, als hij onverkort, zoals ik net zei... zijn eigen begrotingsgelijk blijft hangen... Dan is hij volgens mij met zijn kabinet regelrecht op weg naar de bekende Richel. Hij zal moeten bewegen. Ik vind ook dat hij dat deze week moet doen. Ook in de richting van de oppositiepartijen. Hij zal ook breed draagvlak moeten zien te creëren voor de plannen om de burgers in Nederland weer perspectief te bieden. Want dat doen we het uiteindelijk om. We hebben het steeds maar over getallen en over percentages. Uiteindelijk gaat het erom dat we met name ook die 700.000 mensen die zonder werk langs de kant staan. Dat we die weer perspectief geven dat er een hoopvolle agenda voor Nederland komt. En dan zal hij moeten bewegen. Ja. En u, vindt ook, u staat ook ook op dat hij dat in persoon doet. Hè? Niet als kabinet zijnde, maar als persoon, premier Rutte. Dat klopt. Bij het lenteakkoord hebben we de minister-president niet gezien. Toen kwamen ook de verkiezingen eraan. Heeft hij dan zijn vakministers overgelaten. Dat is bij het woonakkoord ook gebeurd. Ik vind dat nu echt het moment gekomen is dat hij boven de partijen staat. Want hij is de, de minister-president van dit land. Moet zorgen dat er verbinding gaat worden gemaakt met de oppositie. Maar ook met partijen buiten de Kamer. En uh, ja, hij moet zich echt laten zien. Dit is voor hem een hele belangrijke week. Uw deur staat open. Dat zeggen ze steeds, ja. maar nu moet hij uit de deur komen. Ja, ja. En hij moet zich laten zien. Dan nou moet zijn deur ook nog open. Aris Lop, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Maar nou, dan staan ze hier bij hun eigen deur. Nou ja, goed. Ja, Wij gaan zien hoe door dat door afloopt. Teken. Juist, uh, deze week. Wij gaan naar Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Want we moeten het over Bert van Marwijk hebben. Eindelijk. Bert van Marwijk. We mogen het erover hebben. Precies. Zo is dat. Hij wordt de nieuwe trainer van HSV. Oh, hij was heel eerlijk. Hè? Hij hoorde al vanochtend ook even bij ons zeggen... dat hij nou, niet heel veel beste aanbiedingen had gekregen... in de aanloop naar deze transfer. Nee, en dan kiest hij voor deze aanbieding, wat mij uh, helemaal geen verkeerde aanbieding lijkt. Want uh, als je dan leest in de Duitse kranten dat hij zo tegen de uh, 1,4 miljoen euro per jaar gaat verdienen. HSV is natuurlijk altijd nog een hele mooie club met een roemrechte uh, traditie. Maar het uh, gaat toch helemaal niet zo goed slecht? met. Ja, kwam Nee. Presteren slecht in de Bundesliga. Afgelopen weekend werd ook alweer verloren. 2-0 van Werder Bremen. Dat allemaal onder een interim coach. Onder de, de oorspronkelijke coach ging het ook al helemaal niet goed... bij Werder Bremen bij, met Torsten Fink. Dus ja, dat zijn toch wel dingen... Um ja, uh, hij, hij komt wel in een club uh, waar het op dit moment een beetje roerig is. Uh, waar hij ook weet dat er een Nederlander speelt. Hè, dat weten we ook allemaal, Rafael van der Vaart. En dat was ook wel een mooi verhaal. Dat Van Marwijk gewoon gezegd heeft: van ja, ik heb nog niet echt uitgebreid met uh, Van der Vaart uh, willen spreken. Want uh, ja, dat zou alleen maar. Uh, de zaken wat meer op scherp zetten. Ik wacht gewoon totdat ik uiteindelijk bij die club aan het werk ga. En woensdag dan gaat hij aan het werk. Dus morgen gaat hij eens kijken bij een bekerwedstrijd van, uh, van HSV. En dan probeert hij toch langzamerhand die ploeg weer een beetje op de rails te krijgen. Maar ja. ik denk dat het voor Marwek een geweldige uitdaging is. Ja, het, het mooie klus, natuurlijk. Mooie club in een mooie stad. Uh, maar, Gio, uh, heeft HSV ook wel het materiaal om hoger op te komen? Want daar wordt in Hamburg nog wel aan getwijfeld. Ja, en dat is de grote vraag. En daar kan Van Marwijk zelf natuurlijk geen veranderingen aanbrengen. Nee. Dat ligt erg aan een, een bestuur van een club. Die moet uiteindelijk beslissingen nemen. Directie van een club over het aantrekken van spelers. Dus dat is maar de grote vraag. Uh, maar, kijk, Van Marwijk is wel iemand die... dat weten wij natuurlijk ook allemaal nog dondersgoed goed met het Nederlands elftal... die met het aanwezige materiaal uiteindelijk toch nog wel weer een eenheid kan, kan, kan, kan scheppen. En ik denk, denk dat hij daarom ook bij HSV is binnengehaald. Om te kijken van of hij met de spelers... die daar zijn, misschien met een enkele versterking hier en daar... maar ja, waar haal je dat op dit moment nog vandaan... dat hij uh, uiteindelijk uh, ja, toch nog beter gaat ja. presteren... dan uh, de club op dit moment uh, presteert. Hij is trouwens de vierde Nederlandse trainer alweer bij die club. Hè. Bij HSV Huub Stevens was het ooit uh, daar. Martin Jol en uh, Ricardo Monis. En uh, er is één Nederlander op dit moment actief in de Bundesliga... als trainer bij Hertha BSC. Ook als zo'n slapende reus, zeggen ze dan altijd uh, in Berlijn. Dat is Jos Luhukay. Ja, en die doet het niet slecht. En die doet het zeker niet zo. Oh, je loper he? gaat uit tegen in Hamburg. <laughs> ik, ja, hoop ik hoor hem. We moeten nog even naar het schaatsen. Uh, wat voormiddag staat in Florence: het WK-tijdrijden op het programma voor de vrouwen. Um, wat is jouw oordeel, Gio? Hebben wij met Ellen van Dijk kans op een medaille? De grote favoriete. Uh, heeft dit seizoen al een paar internationale tijdritten gewonnen. Is, is, is behoorlijk verbeterd. Uh, Ellen van Dijk is die vrouw die eigenlijk al jaren achter elkaar... Nederlands kampioen de tijdrijden is. Maar op de grote toernooien. Nou, twee jaar geleden werd ze zesde op het WK. Uh, in Londen op de Olympische Spelen was ze tegenvallend een achtste plaats. En daarna is ze zich nog serieuzer gaan richten op die tijdrit. Dus eigenlijk is het haar absolute grote specialiteit. Ze is tien kilo afgevallen. Ze heeft alles opzij gezet om haar doel te bereiken. Heeft zich echt minutieus voorbereid voorbereid zelfs s'nachts een keer met de bondscoach... dwars door Florence op de tijdritfiets geknald... in de hoop dat ze dat parcours eventjes echt op volle snelheid kon rijden. Bleek tegen te vallen, want er waren nogal wat uh, veegwagentjes aanwezig... van, uh, van uh, de gemeente Florence. En uh, er reden nogal wat vrachtwagens rond die winkels moesten bevoorraden. Maar goed, toch, ze heeft er alles aan gedaan. En ze is op dit moment uh, de grote favoriet. Hè. Ze heeft al goud op zak met uh, de ploegentijdrit afgelopen uh, zondag. En uh, ik denk dat, uh, ja, dat we misschien wel voor het eerst sinds... Uh, Leontien van Moorsel, die uh, twee keer goud pakte op de tijdrit uh, op het WK... dat we voor het eerst sinds van Moorsel weer een uh, wereldkampioen op de tijdrit gaan zien. Jij hebt het gezegd, Gio. En het is genoteerd. <lacht> Ellen Hou me Dijk. Mo morgen dan praten we er weer over. Zo is dat. Gio Lippers, dank je wel. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB. Gerritsen. In het hele land komt plaatselijk dicht de mist voor. Er staat 100 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de noordkant van Amsterdam. Dat staan de langste dagelijkse files. De A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Bressenplein 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Breda staat een vrachtwagen met pech. Tussen Moergestel en de Baars, 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Het gaat niet best met Blackberry. Toch wil iemand het bedrijf kopen. Ja, hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We nou, gaan eerst naar New York, want daar kan vandaag geschiedenis worden geschreven bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Als de Amerikaanse president Obama en zijn Iraanse collega Rouhani elkaar ontmoeten. Onze correspondent Wessel de Jong merkte dat Iraniërs in de Verenigde Staten gemengde gevoelens hebben over de nieuwe dooi in hun land. Daar zou je. in de volgt het allemaal heel precies: de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij is de presentator van de Persian Service van The Voice of America, het propagandakanaal van de Verenigde Staten dat uitzendingen maakt gericht op Iran. Dikantpour in zijn studio in Washington hoopt op een doorbraak tussen de Verenigde Staten en Iran. There is a for a We might see Zarif sit down and to President Obama. Dat zou dus al nieuws zijn. Als de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken blijft luisteren naar Obama. En andersom. Maar zo'n doorbraak moet wel snel gaan. Hij given Rouhani een om te is dat zijn aanpak and will uh, sanctions sancties worden lifted. Rouhani krijgt van de geestelijke leider van Iran maar heel kort de tijd om te bewijzen dat zijn aanpak werkt. Om een einde te maken aan de economische sancties. Persoonlijk zou Dickantpoor dat heel fijn vinden als het lukt. Um, and I know are for, uh, Mensen um, lijden onder de sancties. De meeste zijn pro-Amerika en willen dit conflict niet, zo beweert de presentator. Die zijn uitzendingen natuurlijk maakt voor die pro-Amerikaanse Iraniërs. Uh, confiscate those uh, satellite dishes. They've been uh, trying to do whatever they can by jamming or, uh, hun satellietschotels worden geconfiskeerd, ons signaal wordt verstoord. Maar mensen blijven ons volgen. Ook Degampoers familie heeft last van het regime. Mijn familie wordt verhoord door de autoriteiten vanwege het werk dat ik doe. Maar ik blijf erin geloven. En ik maak geen propaganda, stelt hij. Bovendien, Iran wordt toch geen westerse democratie zegt de Gampour, die overigens in Nederland het eerste voorbeeld zag van een Westerse democratie. Zijn moeder woont nog in Delft en zijn broer in Rotterdam, maar voor zichzelf zag hij professioneel meer toekomst in de Verenigde Staten. De presentator Siamak de Gampour, is gematigd optimistisch. Maar deze Iraniërs in New York zijn dat niet. Deze demonstranten roepen Rouhani is een terrorist en die moet uit de VN. En deze mensen staan te demonstreren op een paar blokken afstand van het VN gebouw. I think it's a wrong step to take at this juncture. The reason why because of the track record that the Iranian regime has. Het is de foute stap die Amerika nu maakt. In all negotiations that have done in regards to nuclear weapons that Iranian government is building, there have been no progress whatsoever. Dit is de bekende tactiek van Iran. Tijd winnen om zo een nucleair wapen te kunnen afbouwen. En deze toenadering zal dit terroristische regime alleen maar versterken. Dat is definitief een misstap en het basically emboldens the regime, The regime dat helps terrorisme all across in het Midden-Oosten en in de wereld. Het is die minuut verwacht ja zit naar het NOS Radio 1 Journaal. Opnieuw een bekende smartphone-fabrikant. Die wordt overgenomen. BlackBerry heeft een bod gekregen van 3,5 miljard euro. Van een groep van investeringsbedrijven. Nou, begin deze maand, dat weet u, werd Nokia al verkocht aan het softwarebedrijf Microsoft. Daar hebben we het toen ook uitgebreid over gehad in het Radio 1 Journaal. Bij ons economie-redacteur Merel Stikkelorem. Merel, welkom. Van wie komt het bod? Het bod komt van een Canadese investeringsbedrijf. Althans, uh, dat Canadese investeringsbedrijf leidt een groep van andere investeringsbedrijven. En samen doen zij dat bod. Het heeft ook een beetje een nationalistisch tintje. Want uh, BlackBerry is Canadees. En uh, Fairfax, dat uh, leidende bedrijf, uh, heeft al 10% van de aandelen in uh, BlackBerry. En wil graag dat het Canadees blijft. Maar het gaat met BlackBerry niet goed, Merel. Uh, en daarom nee. komt die koop als, of tenminste het overnamebod, als logisch? Ja, ja, ja. Uh, het was niet echt een hele grote verrassing. Vorige maand had BlackBerry zelf al aangekondigd uh, de strategische opties, opties te bekijken. Nou ja, dan weet je het eigenlijk al. Dat betekent feitelijk dat een bedrijf zichzelf in de etalage zet. Het ging al heel lang niet goed. Uh, met BlackBerry, als je vergelijkt, 2008 was het bedrijf nog 60 miljard euro op de beurs waard. Nu heeft het dan een bot van uh, 3,5 miljard nou. uh, gekregen. Beurswaarde net voor het bot was ruim 3 miljard. Dus dat is een en enorme vermindering. Uh, ja, BlackBerry is natuurlijk een beetje uit de gratie geraakt. Hè. Het kan snel gaan met die smartphones. Het was eerst een beetje de Rolls Royce onder de smartphones. Iedereen uh, pingde, iedereen maakte er gebruik van ook veel zakelijke gebruikers. Uh, maar ja, dat raakt een beetje uh, uit om, om uh, met die toetsjes, uh, berichtjes te tikken op je telefoon, het dus swipen en met de vingers, uh, werd allemaal veel populairder. Uh, en dat heeft Blackberry eigenlijk de das omgedaan. De telefoons die verkochten niet meer goed en ze hebben het nog wel geprobeerd. Een eigen reddingsplan, maar uh, een afgelopen vrijdag lieten ze al weten dat dat mislukt was, ze hadden een nieuwe telefoon gelanceerd, de Z10... maar die sloeg niet aan. Um, dus ja, het, het had allemaal niet zoveel zin meer. Dus feitelijk hadden ze weinig keus uh, dan zichzelf ook in de etalage te zetten. Ja, van Rolls Royce naar Oppo op Cadet, hè? Het gaat inderdaad <laughs> ja. snel. Uh, die ontslagen hè, die we gisteren hoorden bij Blackberry... heeft dat dan allemaal daarmee te maken, denk je... naar de aanloop naar zo'n eventuele overname? Hoe gaat dat in zo'n werk? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar uh, in elk geval was... Uh, zat dat Fairfax dus al in BlackBerry? Had het ook al een positie in het bestuur um, van BlackBerry? En de topman van Fairfax is vorige maand uh, uh, al, uh, is al weggegaan bij BlackBerry. Uh, en toen werd al een beetje verwacht: van ja, mogelijk komt er dus wel wat van die kant een, een overnamebod. Um, maar ja, als je dus uh, zo zwaar in de verliezen zit: vorig kwartaal een verlies van uh, uh, zo'n 750 miljoen euro. Ja, dan kan je feitelijk natuurlijk weinig kant op en ze gaan dus zich nu richten op de zakelijke markt en die Canadese investeringsbedrijven gaan het bedrijf nou, misschien nog wel verder reorganiseren, je weet het niet, um, uh, en uh, ja dus lean en mean maken zoals nee. dat ze zo zakelijk heet en om te proberen het bedrijf er weer bovenop te krijgen en zorgen dat ze weer winst gaan maken. Nou we zijn benieuwd. Dankjewel. Merel Stikkeloor. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Alle kinderen moeten met oude nieuw een vuurwerkbril dragen. Er komt een grote landelijke campagne op alle basisscholen om dat voor elkaar te krijgen, meldt de Telegraaf. Oogartsen gaan ook proberen om zoveel mogelijk gemeenten zover te krijgen dat ze gratis vuurwerkbrillen gaan uitdelen aan kinderen. Ziekenhuizen zien jaarlijks duizenden gevallen van kindermishandeling over het hoofd. Artsen missen signalen van kinderen of vinden de verwondingen niet verdacht. Blijkt uit gegevens van AD Ziekenhuis Top 10. En die wordt zaterdag gepubliceerd. Jeugdzorg Nederland ziet een angst bij artsen om meldingen te doen. Men is bang dat de medische behandeling van het kind wordt geschaad door zo'n melding. De inspectie wil dat ziekenhuizen hun taak serieuzer oppakken... en gaat ziekenhuizen aanspreken die te weinig melding maken van kindermishandeling. Het is een heftig interview bij CNN. Een vader en een moeder vertellen hoe zij en hun kind in het winkelcentrum in Nairobi... ineens oog in oog stonden met de terroristen van Al-Shabaab. Somalische terrorist vertelde aan de man waarom zij het winkelcentrum binnen waren gevallen. De man met de witte shirt sprak eerst en zei... we zijn Somali en we zijn normaal deze man en vrouw mochten met hun kind doorlopen nadat ze een terrorist hadden overtuigd dat ze moslims waren. En er je niks hij heeft een verhaal over de toekomst. In 2000 hebben de landen van de VN zichzelf acht doelen gesteld voor 2015. Dat is over 15 maanden. En dus maakt NSCNX deze ochtend de balans op. Zo is het doel om het aantal mensen dat extreme honger heeft te halveren gehaald. Maar er is nog steeds te veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En NSCNX heeft zelf ook zelf maar vast een paar doelen opgesteld voor de komende 15 jaar. Meer macht bijvoorbeeld voor vrouwen en meisjes. Je Zorg goed. voor duurzame energie en scheppen banen. Een uh, oplettendheidje gisteren van president Obama... tijdens een uh, privégesprek met een VN-medewerker in New York... stond zijn microfoon nog open. En toen deed hij een uh, biecht over zijn rookverleden. Dat stond CNN uit. Ja, I'm scared of my wife. We hoorden Obama zeggen dat hij de afgelopen zes jaar... geen sigaret heeft aangeraakt. Met een brede glimlach toevoegend. Dat komt omdat ik bang ben. Voor mijn vrouw, Michelle Obama. Is jou nooit opgevallen? Ik rook hier ook helemaal nooit. Ben je bang voor mij? Mm -hmm. Of voor je eigen? Mm -hmm. Mm -hmm. Straks hoort u meer over de zorgpremie. Die gaat omlaag. Waarschijnlijk over de gehele linie. DSW doet hem in ieder geval wel omlaag. Maar is dat verstandig? Kun je dat geld niet beter gebruiken... in plaats van de zorgpremie te verlagen? praten we zo dadelijk over door na acht uur. Blijft u luisteren. Wat is het verband tussen Beertje Pippeloentje, Barba Papa, Pinkeltje, Oebele, Q&Q? &Q, als je begrijpt wat ik bedoel, Kees de Jonge en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen meneer? Juist, tekenaar, illustrator, regisseur, animator, schrijver, dichter en vertaler... Harry Gelen. Het gaat me om het maken, niet om het resultaat. Want een kunstenaar is niet iemand die iets kan, maar iemand die iets wil. Vrijdagavond van 7 tot 8, een uur lang in Brands met boeken, naar aanleiding van de Kinderboekenweek 2013. Harry Gelen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement.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 Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinercheck. Kijk op dinerscheck.nl Mijn naam is René Dupré, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat pfft, zo sky high die wolken in. De cloud is koning, zonder cloud ben je out. Anders denken, anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4, software vooruitgedacht. Als je altijd ICT'er bent geweest